Uur. Door negens met het NOS-journaal. In Nederland zijn in het afgelopen jaar 1,2 miljoen mensen slachtoffer geworden van digitale criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de politie en het CBS. De meesten werden opgelicht toen ze op internet iets kochten, maar de spullen nooit kregen. Ook hacken en identiteitsfraude kwamen voor. Jongeren tot 25 zijn het vaakst slachtoffer. Het commissariaat voor de media is stuurloos en er heerst chaos, meldt NRC... De medewerkers van de toezichthouder zouden zich onveilig voelen. Ook is er ophef over nevenfuncties en het wachtgeld van de voorzitter die vorige maand vertrok. Het commissariaat zegt alle signalen van medewerkers serieus te nemen en heeft hulp van buitenaf ingeschakeld. De geplande nieuwe verbinding tussen Rotterdam Noord en Zuid moet komen tussen de wijken Kralingen en Feienoord. Dat is het advies van onder meer de gemeente en de provincie aan het ministerie. Uit onderzoek moet duidelijk worden of een brug of tunnel de beste optie is om de Van Brienenoordbrug te ontlasten. De totale kosten zijn 640 miljoen euro. De meerderheid in het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft tweets van president Trump bestempeld als racistisch. Afgelopen weekend twitterde Trump dat vier democratische congresleden met een migratieachtergrond terug moesten naar hun eigen land. Drie van de vier zijn in de VS geboren. Behalve de democraten die de meerderheid hebben in het huis... stemden ook vier republikeinen in met de veroordeling. Tienduizenden wandelaars zijn begonnen aan de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse... ook wel Roze Woensdag genoemd. De tweede Vierdaagse dag telt vaak de meeste uitvallers... omdat slecht getrainde wandelaars de eerste dag nog konden uitlopen... maar niet meer aan de tweede dag beginnen of al snel stoppen. De 87-jarige recordhouder Bert van der Lans gaat sowieso niet van start... Hij brak gisteren een sleutelbeen toen hij na de finish op zijn fiets wilde stappen. Het weer bewolkt, af en toe zon, later in het kans op een buitje. 21 tot 25 graden vandaag. Morgen iets warmer, maar ook meer bewolking. Dan kan er in de loop van de dag een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 FM Zandvoort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 Never have to be alone You never have to be alone Pretty green eyes So follow of wonder and despair It's alright to cry For I'll be there to wipe your tears And in your arms Together we're in paradise So now nice. be there to wipe your tears and in your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 When you hiss and preach about your new Messiah, cause your theories catch fire.